Ik kan niet slapen. Ik ben zo gelukkig. Ik toch. <laughs> Edgar zit te mokken. Hij heeft gezegd dat ik breed ben en zelfzuchtig. Omdat ik wou praten terwijl hij ziek en slaperig was. Oh. Toen ik hier prees prezen om bepaalde dingen, begon hij zelfs te huilen. Nou, toen ben ik opgestaan en weggegaan. Dat, dat, dat verwondert mij niet zonder de gegeven omstandigheden. Ja, maar dat is toch je reinste zwakheid?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 Komt als geroepen. We vervelen ons dood. Ga zitten alsjeblieft. Oh. Heathcliff, hier naast ons zit een meisje dat nog meer van jou houdt dan ik. Hoe je kan je niet, niet gebleekt? Nee, ik bedoel niet Nelly Dean. Ik bedoel mijn schoonzuster. Als je wilt, kun je zo Atkins broer worden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 Dat wat je bent. Verrader. Wie is hier een verrader, Nelly? Die, die, die schandelijke vriend van je, die Heathcliff. Hij ja, zei ah. laatst dat hij wel haat en nu staat hij er te kussen. Ik houd je niks aan, Nelly Dean. Bemoei je met je eigen zaken. Je kunt beter even binnenkomen, Heathcliff.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 wat wil je nu? Je moet kiezen tussen mij en Heescliff. Ik wil met rust gelaten worden. Ga weg, Edke, ga weg! Nannie. Nannie. O God, o oh God, laat me met rust! Met rust, sta je! Ze gooide zichzelf op de sofa, sloeg met armen en benen, de ogen wild rollend en schuim op haar mond. Afschuwelijk.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 Thuis op de woeste hoogte. Zeg toch. niets, blijf bij me. Mijn dromen maken me zo bang. Lach ik maar in mijn oude kinderbed. Hoor ik de wind maar in de dennenbomen oh, bij mijn raam. Stil nou toch, stil schat, Heathcliff, Heathcliff. O oh, Nelly, Heathcliff is alles voor me, alles. Mijn leven. Oh Nelly, had het dan toch uitgelegd aan Edgar? Oh, was ik nog maar een kind half wild en gezond en vrij.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 Maar niet door dat kerkhof. Wat ben je langzaam? Heet Cliff? Je kwam altijd achter me aan. Ik moest altijd voorop. Catherine? Catherine, mag ik binnenkomen?